Goeie avond zusammen. dit is Lazarus uh, bij wow. Global Voices op fundingvoicesradio.com En uh, heel leuk weer uh, op, op de buitenkant en dan moet ik uh, later nog een beetje leuk muziek spelen over de zon Maar in de tussentijd hebben we hier Sibeli uh, met uh, Greengrass Ook uh, iets wat ik nu nog vind uh, in, de, in de spring, maar uh, niet meer zo veel uh, in de zomer Maar hey, leuke muziek Lay your head where my heart used to be Ja, Heel leuke muziek. En ja. als je äh, kijkt äh, naar de video, het is echt interessant, dit so, so is zo met de hand getekend. En dan komt een naar de andere, andere beeldje, maar je kunt zien wie, wie zich dat verandert. Het is echt uh, goed te tekenen. Dat is uh, seabelly en uh, Groene Gras, Green Gras. En tussen de tussentijd heb ik uh, een beetje muziek gevonden van I.S. Post, Schumus en Makara. En dit is die uh, song uh, met de naam Indra. Het is echt interessante muziek. Hier is het spiritueel. Het leuke is, hier is nog Arise. Global geloof Op is uh, zo'n leuke eind, kan ik niet uh, onderbreken. Echt mooi, Dan kan ik direct uh, denken, heb ik het zelf uh, weer opgestaan. Dit uh, is uh, Arise van IS Post Humus. En de volgende is nog uh, een, een leuke song. dat is van een van de favoriete... Van de vrouwen die echt goed muziek maakt met veel um, joint ventures met andere muzieken, muzikeren, Musicians En uh, dit eerste is van uh, Patrick Cassidy Een uh, beetje ouder denk ik, uh, 2004 nu uh, tien jaar geleden En uh, dat is Elegy En daarna komt uh, Come Quietly met Klaus Schulze Ook okay, een joint venture van Lisa Gerrard Have a nice time Direct verder met haar. Hier is die To Those Who Seek Forgiveness Departum met uh, Marcello de Francesi. Gemaakt met uh, Klaus Schulze. Maar nog een jaar later in 2010, uh, juist maar 4 jaar geleden. Dit is uh, Liquid Coincidence. Dit is tien liedjes, 1 tot 10. Dit is nummer 5. Liquid coincidence nummer 5. Die is dus, uh, Lisa Gerard en Klaus Schulze met uh, vloeibare toevallen. Nummer 5. Liquid coincidences. Nummer 5. Double voices. Van Fanny Voice is Echt mooi liedje. Daar wil je bijna uh, niet stoppen. En daar is echt. Uh, daar geeft het uh, 10 van. de beste vijfde. Verlies is inderdaad echt uh, een lied om uh, na te denken, denk ik. Uh, en in de tussentijd uh, Dacht ik, ik speel nog een beetje andere muziek. Hier op uh, Global Voices. Op maar... Het is in weggegaan. Ja. Steeds nog bij dezelfde auteur. Hier is een beetje lament van het uh, album Ichi uh, met uh, Michael Edwards. de hele tijd op deze editie van Global Voices. Vandaag moest ik om, uh, op een vriend uh, denken hier, waar ik in de gebeurtenis leefd. Ze was uh, zwanger, maar ze had een uh, booten kind. En uh, toen, omdat het in India was uh, gemaakt, heeft ze dat te laat. Naar uh, gevonden en dan uh, hebben ze dat hier in het ziektehuis in uh, Den Haag uh, gezien uh, toen ze pijn had en uh, dan moest de hele baanmoeder en haar uh, kind, uh, haar baby uh, weggemaakt uh, worden en het is echt uh, het is echt uh, hard uh. als ik denk wat, wat misschien zo vandaag van mens te mens gebeurt, en hoeveel ja, sfeer, zware dingen gebeuren om in onze gebeurt. Dan hoop ik echt uh, dat uh, alle mensen uh, eerder uh, rustig uh, kunnen zijn en, en plezier hebben met uh, wat we hebben. Even als ze denken dat we misschien... Uh, hier en daar nog problemen hebben is echt. Overal hebben eh, we het echt uh, goed. En met deze gedachten ga ik nog een beetje verder met uh, Oranges and Sunshine, ook weer van Elisa uh, Gerard. Deze keer met Marcello De Francischi I cannot breathe. Enrich derde nog in de samenwerking met uh, Marcello de in there's nothing you can do from out inside van 2011. <hums> Die mooie muziek van Samsara Van 2009, 1000 Hands echt uh, dat uh, mijn vriendje beter wordt, uh, dus uh, denk ik word ik deze hele programma van vandaag uh, voor haar spelen ik hoop dat ze kan luisteren in de tussentijd nog een van de hoofd CD's van Lisa Gerard. Dit uh, is uh, van hunzelf. De Black Open Lane, van de most famous, denk ik, uh, van de muziek in deze gedachte. En dit is de Zwarte Bos, Black Forest. Why? You don't love me. Okay. Uh, nog een beetje verder met haar. Uh, dit is van de, de best of uh, van deze vrouw. See the sun. Moet je naar de zon kijken. die zon is ook gebaten nu. Echt, uh, moet je genieten van. En je kan er beter genieten van deze uh, song. Dit liedje. See the sun hier. Global Masters on findingwisesvideo.com. So, now we see where the sun is and we will be very serene. So, here is some more serenity from 2006, the silver tree. Deze keer de Mirror Pool een oudere uh, album van 1995. En dit is de Persian Love Song: This is The Silver Gun. Mm. To wake up the human and the game, also in uh, album from Lisa Gerdaad from 1998, yeah, and with Pieter Boerke Awakening. is Abwon vanuit uh, 2003, tezamen met Patrick Cassidy, heeft uh, Lisa gerade gedaan. Het is Onze Vader uh, Abwoon. Ik kan, ik kan, ik kan. Ik kan niet anders als nog met meer uh, liedjes te spelen. We, we zijn bijna klaar. Ik kom de laatste twee liedjes van Lisa Gerard van 2010. Eén is uh, Come This Way, een single van haar, en de andere is Coming Home. En dat is de laatste voor vandaag. Bedankt voor een leuke avond. Bedankt voor de commentaren op Twitter, Facebook, op de website chat findingvoicesradio.com. It was my pleasure and privilege to conduct you through this today's show of Global Voices of Finding Voices Radio. This is Thursday, the 22nd of May, 2014. Whoever listens to this in a couple of hundred years, you can do so on archive.org. You can find all our stuff there. Come this way. To lead you coming home and literally not good at Noving for your last time. Thank you for listening. I'll see you all next week on Global Voices here on Kun je direct deze muziek weer vinden? Kijk naar archive.org voor alle andere shows van Global Voices van de laatste jaren. Zoek naar Finding Voices Video, alles één woord, dan kan je dat vinden.